Ja, het wordt nog steeds gezelliger. Want onze, onze collega, waar ik net eigenlijk de sidekick ben, <laughs> die denkt... ja, als je voor me draait, dan moet je binnenkomen. Dus hij is even langsgekomen. Nou, dat vind ik hartstikke gezellig. Ja. Dolly, welkom. Ja, nou dankjewel, dankjewel. Ja, ik denk ik kom je even bedanken. dat je, ja. ik had zo'n grapje ja. had ik dat nummer uh, gisteren ja, ingetikt. Ik, ik denk dat je het ook wel gemerkt hebt. Dat ze vreselijk en namelijk, wat bedoel je nou eigenlijk? Ja, je dat je het hoort te horen ook. <laughs> ik zat in de auto en ik hoorde haar verbazing van, huh, wat heeft die het nou over? Ik kan het ervoor ja. stellen. Ja, maar dat, dat liedje had ik dus, uh, die titel ja. had ik opgeschreven gisteren. Ja, ja, aan, aan wie, wie moest dat van jou draaien dan? Nee, niemand. Oh niemand? Nee, het was gewoon omdat ineens die regenbuis zo losbarstte ja. En toen maakte ik het grapje van... It's raining Man. Oh zo? Ja, dat bedoel je? Ja, ik. Ah. Daar is, daar is, want ik stond buiten, naar buiten te kijken. En daar stond ik eigenlijk op te wachten tot dat ging gebeuren. Nou, maar het bleef, het bleef bij water. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is wel zonde, hè? Ja, ik heb het niet droog gehouden. Nee. Ja. <laughs> ja, we gaan toch eigenlijk even naar het nieuws. Heb jij wat, wat nieuws te vertellen van zondag? Ja Jazeker. Ik heb wel een beetje uitleg over de overstroming van gisteren, hoe dat met die pompen in het centrum zit. Want daar zijn toch wel heel veel vragen over. Ja. En heel veel verwijten. Uh, op Facebook had uh, Belinda Gurrensen uh, als eerste van de raadsleden gereageerd op Facebook. Het verschil met de afgelopen keren is dan nu... dat veel delen in Zandvoort onder water staan. Dat maakt het niet minder erg. Dat bedoel ik niet. Maar er wordt gesuggereerd... dat de pompen van het bassin niet aanstonden. Ik weet na de evaluatie van de vorige keer... toen dat gerucht ging dat die automatisch werken. In de tijd werd beweerd dat de pomp werd aangezet door een bewoner. Maar wat hij feitelijk had gedaan, was de reservepomp aanzetten. Dat had tot gevolg dat een van de hoofdpompen werd uitgezet. Dat het nu zo extreem was... dat de pompen naar het overloopgebied in de duinen zijn aangezet. Ik weet niet of, er iets, of het er iets mee te maken heeft... dat het riool in Bentveld problemen had. Maar het weer was extreem vanmiddag, zoals ze zei. Het is wel duidelijk. Het onwijs vervelend voor iedereen die met schade zit. Dus ja, de pompen die hebben het gewoon gedaan. De gemeente kwam wel met een verklaring later dat ze uh, de overloopgebieden, de pomp naar de overloopgebieden ja. ook aan had gezet. Dus ja, er is wel van alles aan gedaan, maar het was gewoon Ja, dit is niet het tegen was het een wolkbreuk nee, van je nee, welste. Ja, ja. Heb jij ook uh, problemen gehad, Dolly? Nou, en dat is heel gek, want ik heb een bovenwoning. En je stond en niet keek, onder water? Nou, het, het gekke is, ik keek naar beneden... naar de tuin van mijn buurvrouw. En ik zeg tegen mijn dochter... nou, ik denk dat de buurvrouw straks bij ons zit. En prompt ging de bel. Ja. En daar was de buurvrouw. Ja. Want uh, het was bij haar misgegaan in de badkamer. Maar ze zegt, er kwam ineens zoveel water omhoog. Heb jij soms de wasmachine aan? Of is er bij jou wat in de badkamer? Dus wij met z'n tweeën meteen naar boven gerend om te kijken. En zelfs twee hoog... In mijn badkamer kwam het water omhoog. Jeejee. Ja, het moet je toch nagaan ja. wat daar een stuwing achter gezeten ja. heeft. Ja. Ja. ja, het was echt... Uh, uh, ja, ja, de, ja, niet... niet, ja, maar de, dus niet zoals de veel eruit zag, zoveel zo water. Dat heb ik ja. echt nog nooit eerder gezien. Maar nee. ook uh, voorbij het pompstation. Ja. Naar de spoor. Daar stond het ook helemaal blank. Ja, ja, ja, dat was ja. gewoon helemaal. Ja, van het dorp zijn we het natuurlijk gewend. Dat, dat ja. is nog wel eens heftiger geweest zelfs. In, ja. in het centrum ja, maar van het dorp. Ik heb in de, de Koningsstraat gewoond. Dus ik weet Precies, daar alles van. Er <laughs> <chool> zijn periodes of er zijn keren geweest. Dat je tot aan je knieën in het ja. water liep. En dat ook uh, de, de uh, riolering overliep. Weet je nog? Ja, dat al die rollen oh, ja. door de straat. Oh godverdamme. Oh. Dat was wel heel onsmakelijk. Dus die viel dan voor mij wel weer mee. In vergelijking met vroeger. Ja. Maar die, die randgebieden daaromheen, dat was ja, dat inderdaad eerder wel heel bizar. Maar ik had ook nog niet eerder gezien dat de Lorenstraat en de Vlemingstraat waren overstroomd. Nee, heb je ook nooit meegemaakt. Ja, nee. ben ik ook nooit geweest natuurlijk met die regen. Nee, maar dus, maar ja. dat zeiden de bewoners zelf ook. Want ja. Ze zijn daar de, die uh, stukken bij de parkeerplaatsen waar die struiken staan, die zijn helemaal kaal gemaakt. Dus ook daar... Er oh, bleef niks tussen nee, de bladeren op nee, de grond nee, druppelen, nee. Dus het was één ja, dat, dat is natuurlijk ook, want daar hadden we het net ook even over. Hè? De verstening, ja. die zorgt er ook voor dat het water geen kant meer op ja, kan. Ja. Hè? Als er genoeg bomen staan en er zijn genoeg grasvelden... dan zakt dat water ja. de grond in. Daar ja, maar dus, hadden dat wij is vanmorgen wat... over. Hè? Ja. Ja. Eigenlijk zou de gemeente vanuit elke gemeente zou verplicht moeten worden... om een gedeelte uh, niet te bestraten van je tuin. Dus dat er, ja. er aarde of... Ja, dat je zeg maar 70, 30 procent... Ja, zoiets. dat zouden 70 procent moeten... steen en minimaal 30 ja. procent aarde. Ja, dat zouden ja. ze eigenlijk moeten verplichten. Maar ja, dat is weer een moeilijk probleem ja. natuurlijk. Ja, maar ja goed, je ziet het in die zuidelijke landen ook veel. Hè, waar ja. al die bergen bebouwd worden. Uh, al die urbanisaties ja. die daar komen. Die, ja. die, die, die verstenen dus ook. En wat krijg je dan? Dat als er een keer een goede regenbui is. Dat je die modderstromen krijgt. Ja, waarin alles ja maar dat komt het ook wordt. omdat ze natuurlijk alle bomen en struiken daar dan uh, rooien. Ja. Dus die aarde die gaat ja, losleggen, precies, die wordt niet meer ja. vastgehouden. Ja, precies. Ja, maar het staat dus, ook in het artikel ja. in de want okay. Die heb ik hier online al staan. Ja. Een andere oorzaak ligt in het feit dat veel tuinen tegenwoordig betegeld zijn... en het water in de tuinen niet meer de grond in kan. Het stroomt weg, waardoor ja. er nog meer water op straat komt. Ja. Met alle gevolgen van, van die. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, dus belangrijk. Mensen, uh, haal we tegels uit je tuin en uh, maak daar weer uh, borders of een grasveldje of iets ter voorkoming dat het je huis ook ja, in Je legt rind neer. Als je dan geen dat tegenwoordig grind, want dan, zak het rind, want dan zakt het ook in weg. Ja, ja, zeker, met zo'n maar... worteldoek ertussen... dan komt er, onder, dan komt er geen uh, onkruid tussendoor. Ja. Dus dan heb je toch dat het water nog weg kan. Ja. Goed. Uh, in dat stuk staat ook nog... de Zandvoortse brandweer had vier ploegen ingezet... om het eerste leed te verzachten. Vanavond heeft de vrijwilligerskorps van de brandweer van Zandvoort... met man en macht gewerkt... om de, uh, de vele meldingen van wateroverlast... voor de burgers zo goed mogelijk af te handelen. We hebben het met vier voertuigen rondgereden... en daarbij nog ondersteuning gekregen van de brandweer Heemstede. Al dus de brandweer. Dit was zo extreem dat er niet tegenaan te werken was. Of er nu extra maatregelen getroffen moeten worden... om de gevolgen van tropisch noodweer als dit te kunnen voorkomen... is aan de politiek. Ja. Ja. Over de brandweer gesproken. Er is binnenkort een collecte. Hè? Daar gaat de brandweer langs alle huizen... Ah. Uh, om geld op te halen voor de Brandwondenstichting. Dus mensen, mag ik even een kleine oproep doen? Is dat goed? Ja, ja natuurlijk. Zorg dat je wat, uh, wat uh, geld in huis hebt, wat cash zodat je die jongens uh, kunt steunen in hun actie voor de brandwondenstichting. Stichting. Ze komen vandaag of morgen langs. Ik dacht de achtste, de achtste oktober. het ja, Het is was, vandaag de tweede, geloof ik. Ja? Ja, nee, de, de eerste zelf. Nee, de tweede. Het is de, de tweede. tweede. Nee, het nee. is vandaag de tweede. Volgens is mij tweede. komen ze volgende week dinsdag... komen ze langs uh, met de brandweerauto bij uw huis... en komen ze om een gulle gift vragen. Dus dat is de achtste. Zorg, de achtste. Zorg dat er een uh, envelopje voor ze ligt. Ja, goed, Kijk, we gaan hè? een praatje draaien nu. Fijn. Ja, en dat gaan we van Queen doen.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 Ja, de evenementenagenda. Er is heel wat te doen deze herfstmaand. En de hele maand oktober is het Zandvoort Goes Wild. Dus we kunnen wild doen in het dorp. Nou ja, met die regen. We kunnen zelfs wild water zwemmen in het dorp. Er zijn allerlei uh, activiteiten door de hele maand heen. De leukste vind ik zelf op 19 oktober... tussen 3 en half vijf is er op het Badhuisplein... een roofvogelshow te zien. Tijdens deze ander, anderhalf uur durende gratis show van BirdLife... vliegen onder andere een zeearend, gieren, wouwen en nog veel meer roofvogels over. De begeleiders geven uitgebreid uitleg over de vogels... en je kunt ze ook van dichtbij zien. De show is geschikt voor jong en oud met een minimumleeftijd van 4 jaar. En anders zijn ze misschien prooi, hè? Mogen wij, mogen wij er ook heen. grote klauwen. Dan mogen wij er ook in. Dan hebben we 4 en 5 oktober. High Tea van de seniorenvereniging in Theater de Krocht. En dat begint iedere dag om 2 uur in het weekend. Op 5 oktober zijn ook de finale races op het circuit. Op 6 oktober hebben we natuurlijk, uh, toen straks Kees hier gehad als gast. Het André Hazes Mezingfeest in het Wapen van Zandvoort. Dat begint om 4 uur. 12 oktober hebben we Combo Greef van den Berg live in Theater de Krocht. Om 8 uur s avonds. Op 13 oktober, dat is zondag... Jukebox from the Heart met zangeres Anita Sanders in Theater de Krocht. <tiek> en er is ook een kinderdisco in Pluspunt om 7 uur. Op 20 oktober is een Lifestyle en cadeaumarkt op het Badhuisplein. Op 20 oktober Bimmerworld in het circuit Zandvoort. Ook op 20 oktober Classic Concerts en Piano Recital Viviane Cheng... in de Protestantse kerk om 3 uur s middags. En op 29 oktober de wapenzangers meezingavond in het Wapen van Zandvoort. Er wordt wat gezongen in het wapen. Nou, inderdaad, er ja, wordt wat de, meegezongen. Ja, echt. Ja, allemaal meezingers. Ja. ja we hebben ook veel koor in het dorp. Ja, de dat is waar. Ja, ja, ja, dat is zo. We gaan uh, naar Long Leo, Leo Seer. Gaan we kijken. Long Talk Dat is een hele mooie. Luisteren, niet La, kijken. Nee, niet kijken. Nee, nee niet kwalijk.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 like Fred Astaire You know I can't dance You know I can't I don't seek entertainment, just poultry and game But if it's all the same to you, then yes, I will try my hand If you were as hungry as me, then I sure you will understand Hmm, now wait a minute Of course I can dance, of course I can dance I'm sure I can dance, I'm sure I can dance, I can dance and Cliocea met long tall glasses. Uh, ik ga door met een Nederlandstalige. Ja, en is een Nederlandstalige. Ja. Normaal draai ik die niet, maar ik vind dat hij, dit vind ik een hele mooie. Dat is uh, Tino, Tino Martin en René Vroger. Ken je die? Ken je die? Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, dacht, ze... Kijk, dat bedoel ik. Ja. We, gaan, we gaan proosten op het leven, toch? Mm -hmm. Dat doen we toch? Proost. Proost. Proost. <laughs> Als je het wil doen. Ja. Zonder zorgen Ja, dat is toch wat ik het liefste wil Ik kijk naar de zon En niet achterom, Want de toekomst, ja, die begint vandaag Ik zon al meer dan duizend lief. Maar er is niet zo mooi als het geluk. Een lach en een traan. dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie bovenaan. Proost op het leven, geniet van elk moment. Soms zit het mee, dan weer tegen. Ja, we zijn eraan gewend. Voor al je zegeningen, dat zeg ik altijd weer. Dus op het leven, je viert het maar één keer. Ik heb naast het zingen Ja, erg mooi. Dan gaan we van Tino Martin en uh, gaan we door naar Jazz in Zandvoort met Rose, de Rosenbergs. Op 6 oktober om half drie uh, ze, uh, geven de, uh, de Rosenbergs een concert, jazzconcert. Uh, even kijken, dat moet ik even zien in Theater de Krocht, dat dacht ik al. <laughs> uh, reserveren kan door te bellen naar 023-531-0631.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 biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers... het is een ideale locatie voor het organiseren van jazzconcerten. Na afloop kan men voor 11,50 genieten van een varkenshaadsmiddeljong... inclusief dessert. Reserveren is wel noodzakelijk voor het diner. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Indien u alle concerten wilt bijwonen... kunt u een passepartout aanvragen voor slechts 100 euro. Bij de website www.jazzinzandvoort.nl Goed, dat was weer mooi. Wij ja. gaan door naar Sailor.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 ford's model t with an engine on wings and a crazy race began with a car for every man a limousine hot run beetle and a van maybe just an old Op hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. In de loop van de middag komen vanuit het noorden meer buien. Mogelijk met onweer en hagel. In het noordwestelijk kustgebied kunnen bij de buien ook zware windstoten voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. De wind draait naar noordwest, is matig tot vrij krachtig en aan de kust krachtig later af en toe hard. De komende nacht is het Wissland bevolkt met enkele buien. De zwaarste buien komen in het noordelijk kustgebied voor. De minimumtemperaturen liggen tussen de 10 graden aan zee en 4 graden landinwaarts. De wind is westelijk en matig aan zee en in het Waddengebied noordwestelijk en vrij krachtig, aanvankelijk krachtig. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt en komen er nog enkele buien voor. Maar in de middag wordt het vanuit het zuidwesten droog. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden. De wind is west- tot noordwesten matig, aan de kust in de ochtend eerst vrij krachtig. But she heard my guitar She was long and tall She was the queen of them all Last night, ja, inderdaad. Maar ja. uh, Imka, jij had uh, een, een hele mooie... Jij zegt, jij zegt tegen mij, van, nou, we hebben nu wel weer wat oudjes gehad... we moeten nou weer wat nieuws krijgen. Ja, iets nieuwers. Nou, vertel. Ja, Kung's versus cooking on three burners. This girl... Different song. Will you realize when I'm gone That i've dance to a different song Ever a shame but I got to love Naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, Imka, die heeft nog wat voor ons. Jazeker. Raften met pepsports. Op 5 oktober van om 10 uur. Uh, en uh, ook op tot 27 iedere zondag eigenlijk. of zaterdag. tijdens Zandvoort, Coast Wild. Raften in de branding. Hoe vet is dat? Bedwing je in een 10 persoons raft de golven. zorg je dat je niet omslaat. en peddel je een weg naar de open zee. Natuurlijk laat je je daarna weer meevoeren door de golven naar het strand. De data 5, 6, 26 en 27 oktober in 2019. Om 10 uur, half 12, 1 uur, half 3 en 4 uur. Je moet je wel aanmelden. De minimumleeftijd is niet vereist, maar zwemdiploma's zijn wel verplicht. De kosten zijn 5 euro inclusief een wetsoet en een vest. Het is bij PepSports op Boulevard Benaar 22. Nou, dat is mooi. Welk heb je nu weer uitgekozen voor ons? Uh, Denny Vera. Ja, rollercoaster. Ja, rollercoaster. Komt-ie?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 sail the seven seas I will try to find my way Je zit mooi. nu van de stoel weg te zwijmelen. Ja, geweldig. Ja, ik vind dat gewoon een heel erg mooi nummer. Um, gisteren was André Rieu jarig. Die oh. werd 70. Zo, wat een jonge man nog. Ja, goed hè. Dus ik vond eigenlijk dat we vandaag wel wat van hem kunnen draaien. Uitstekend. Dus uh, dan ga ik uh, gaan we even een stukje van de, het thema van de verlaten mijn. Hij heet in het Engels Lonely Shepherd. Met George Zomfeer op de pamfluit. Ja, prachtig. Dit was vanwege de 70ste verjaardag van André Rieu gisteren. Uh, George Samfier met het orkest van André Rieu. The Lonely Shepherd of het thema van de Verlaten Mijn. Het was vroeger een van mijn lievelingsnummers. Ja, ik heb een vrij... We hadden het er net over, ja. Ja, prachtig. Nou, dan ga ik even wat uh, actueels nog even lezen. De finale races dit weekend, 5 en 6 oktober. Beleef de spannende finale van het race seizoen... waar de kampioenen gekroond zullen worden... en volop gestreden wordt om de laatste punten... Bereid je voor op een mooie seizoensafsluiting met formulewagens. Toerwagens en GTs. De locatie is natuurlijk het Circuit van Zandvoort. Telefoonnummer 023 574 0740. En kan kaarten bestellen via www.circuitzandvoort.nl. Ja, ik wou eerst wel Queen erachteraan zetten. Maar dat kan. Naar nou, zo'n mooi, rustig plaatje kan dat niet. Nee, we zijn nee. helemaal in. Dus heel we gaan naar Barbara's Draai Zijn we. Ah, ja, naar Barbara Streisand. Ook mooi. Memory. Ja. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is. in de stemming hangen, hè? Dat moet, hè? Ja, dat mooi, moet. hè? Ja. Het was echt prachtig. Heb jij nog wat te vertellen? Uh, ja. Uh, in de, in de, in de, ik heb de Zandvoorts krant al. Dus dan lees ik wat stukjes uh, uit voor. Het foojefeest voor haar vele vrijwilligers heeft pluspunt onlangs het jaarlijkse feest georganiseerd. Af en toe ontvangen vrijwilligers een footje voor het werk dat ze doen. Dit wordt verzameld in de pot en één keer per jaar worden de vrijwilligers verwend. Deze keer was het een gezellig samenzijn in strandpaviljoen Meijer aan Zee. De 125 aanwezigen, een record, genoten onder andere van zanger Kelsey Verbrugge... die een aantal Amsterdamse meddlies zong. Nou, is het gezellig. Nou, ja. <laughs> mooi. Ja. Goed, we gaan wat anders doen. John Legend, Love Me Now. Ja.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 You to love me now. Love me now. Love me now. Oh, love me now. Oh, love me now. Love me now. I want you to love me now. Something inside us knows there's nothing guaranteed.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 Het zit er dus zo wat op. Ja, gaat een, het wat gaat het snel iedere gaat keer, hè? gaat hartstikke snel. Ja. Maar jij komt ook een beetje gasten hebben, hè. Dan gaat het helemaal snel. Ja, op, en dat is het ook leuk, hè? Ja. ja. We hebben het altijd gezellig samen. Ja. Nou, ja. dat moet ook. Echt wel. Ja. ja. En nou, we zijn er, wij zijn er samen, zijn we de vrijdag. Ja, voor Met dierendag. een speciale uitzending. Ja, de Dierendag-uitzending. Voor, voor onze dieren. Ja. Dus allemaal dat de, wordt iets speciaals. Allemaal hele leuke speciale muziek draaien ja. voor Dierendag. En we hebben wat leuke interviews. Nou, over. Interviews en heb. berichten over ja. dieren. Dus, dus ja. Dus wij zeggen Komt niet nog goed. tot volgende week. Wij zeggen tot vrijdag. Tot vrijdag. En MK ja. hartstikke bedankt. Ja, ja jij ook. Ah, okay. Luisteraars, fijne middag nog. Ja, dank je. Ik ook. Ja. <laughs> jij ook. <laughs> <laughs> en het weer ziet er in ieder geval beter uit. Ja, het zonnetje schijnt. Lekker. Zo is dat. En het zonnetje zit van binnen, hè, dat weet je. Ja. In je hart. Ja, heb ik ook. Oké. Okay. <laughs> tot vrijdag. <laughs> tot vrijdag. Oh. Doeg.